Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Trudy Vendrich met het NOS-journaal. In de duinen tussen Schoorl en Bergen woedt al de hele avond brand. Het vuur werd om half zes ontdekt in natuurgebied de Kerf. Inmiddels staat een gebied van 300 bij 300 meter in brand bosbeheer en de brandweergraven Geulen om het vuur in bedwang te krijgen. Er staan geen huizen in de gevarenzone. De wind waait richting zee. Het is de vierde brand in de omgeving van Schoorl in een paar maanden tijd. De politie houdt rekening met opzet en noteert namen en adressen van mensen die het natuurgebied in en uit willen. De Taliban hebben nog nooit zoveel geld verdiend aan de opiumhandel als nu. De geschatte jaaropbrengst is 60 tot 107 miljoen euro. Tien jaar geleden was dat hooguit 67 miljoen. Dat schrijft het VN-bureau voor de bestrijding van drugs en criminaliteit Undoc in een rapport. De grondstof van opium en heroïne is papaver. Van alle papaver komt 90 procent uit Afghanistan. De opiumhandel is de voornaamste bron van inkomsten van de Taliban. Volgens Undac kunnen de opstandelingen dankzij de opium steeds meer en betere wapens kopen. De buitenlandse troepen in Afghanistan proberen de Taliban onder meer te dwarsbomen door papavervelden te vernietigen. In de Amerikaanse stad Indianapolis is een bankroof onverwacht geëindigd. Een bankovervaller kwam met getrokken vuurwapen de bank binnen en dwong een bankmedewerkster de geldla open te trekken. Ze schrok, barstte in huilen uit en begon over God te praten... De bankrover kon daar niet tegen. Hij omarmde haar en knielde samen met haar neer in gebed. Hij zei dat hij Gods hulp wilde voor de verzorging van zijn kind. Nadat ze tien minuten hadden gebeden, vluchtte de overvallen de bank uit met 20 dollar en de mobiele telefoon van de bankmedewerkster. Daarna gaf de 23-jarige man zich aan, de, aan bij de politie.